Een jaar duurt er ongeveer 16 maanden Het is er al minimaal 20 graden En is je vangen, vuurtje maken, eten samen En vieren dat hier als pioniers kwamen Ik ben plek, en ik ben jaren van Er zijn hoge bergen vol sneeuw Als je heimwee hebt naar de kaal er is een tropisch regenwoud met een dorp in een boom. En daar zijn alle mensen blauw. Ze houden van grapjes, ze brouwen een, brouw een sap. Drink je genoeg, eet je alles te snappen. Vitamine, mineralen met een klapje. En wat dagjes om de kaarten weer wakker. Er is een prachtige grote stadsom. En daar zijn alle wezens grijs. Ze lijken niet op jou en ze lijken niet op mij. Maar ze zijn superlief en wijs. Ze zijn gewijd aan een bibliotheek. Met de kennis van het universum. Dus ze zit niet door de beest te studeren en te lezen. Maar ik leer het tot een levensles. Het is verleden tijd, dus we hebben zeer tijd Ik woon in een huis aan de rand van een meer op een plek die op de hemel lijkt Ik heb een robot, butler Alfred, Fred als je hem beter kent Een sterrenchef net als Ron Blauw die de wens omtrent je eten kent Hij doet de moesta en wast de kleren en alles zonder protesteren Niet van vlees en bloed, maar goed, we kunnen echt heel veel van elkaar leren Dus ga je met me mee?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 Volgens de economen stelt het akkoord van de Wereldhandelsorganisatie weinig voor. Belangrijke problemen zouden niet aangepakt worden. Zo blijven invoerrechten tussen ontwikkelingslanden onderling een probleem. Ook dreigen de voedselprijzen opgedreven te worden... door de afspraak om voedselsubsidies op termijn af te schaffen. In het akkoord zijn vooral afspraken gemaakt over het wegnemen van handelsbarrières... en het versimpelen van douaneprocedures.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 Alleen Londen en Heathrow heeft al tientallen nationale en internationale vluchten geschrapt. Volgens het luchtverkeerscentrum is de veiligheid niet in gevaar. De problemen in het Britse en Eerste Luchtruim zijn op zo'n vroegst om drie uur vanmiddag voorbij. In een kelderbox van een flat in Herdervoetsluis is 160 kilo zware illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat per stuk de kracht heeft van meer dan vijf handgranaten.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 In de randstad een file op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Gooimeer en de afrit Blaricum. 3 kilometer door een aanrijding is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Blijft dit een geweldige muziek? Hè? We gaan weer terug naar de jaren 80. Ja, de welke andere jaren. de Den Hartman en We Are The Young. Voor Zandvoort en de regio. Het is 8 over drie. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Daar waren we weer. Ja, tweede uur. Uh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er zijn weer evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. En wellicht dat u zegt van... hé, hey, daar wil ik naartoe. Dan kunt u dat gelijk even noteren... Tussen de muziek doen we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En rond de klok van kwart over drie gaan we schakelen met Martin van Galen... want hij was bemanningslid afgelopen donderdag... tijdens uh, het uitrukken voor een uh, oefen, uh, ja, oefening van de KNRM Zandvoort. Uh, dus op de dag met die zware storm. Dus we zijn erg benieuwd hoe, uh, hoe een en ander die dag uh, voor hem verlopen is... want hij was bemanningslid. En uh, hij heeft natuurlijk de golven moeten trotseren met zijn collega's... En rond de klok van kwart over drie gaan we daar alles over horen. En het was een hele zware oefening. Wil je daarvan een foto zien? Ga dan naar de CFM Facebook-site. Oh, daar heb je een foto geplaatst? Ja, daar staat een foto van de Anne Paulus geheel in actie afgelopen donderdag. Ja, nou, je ziet weinig meer van de boot, hoor. Al die golven ja. eroverheen. Maar goed, daar gaan we kwart over drie, daarover meer. En natuurlijk uh, veel muziek. Dus ik zou zeggen, blijf te luisteren naar uw lokale zender CFM Zandvoort. Hier is Eros Ramazotti. Muziek uit de jaren 80. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de singel van Toto en Afrika. Nou, we hebben het uh, aan het begin van de uitzending al verteld. Wat een stoere actie was er uh, afgelopen uh, donderdag van de KNRM. En dan hebben het over uh, Post Zandvoorts. Aan de telefoon hebben wij uh, Martin van Galen. Goedemiddag, Martin. Ja, goedemiddag. Hey, welkom in de uitzending. Nou, afgelopen donderdag hadden jullie een spectaculaire oefening... Uh, zo uh, op de Wilde Zee... Dus vandaar dat we jou even bellen, want daar willen we natuurlijk alles van weten. Dat kan. Ik weet er alles van. Hoe, uh, dat is mooi. Hoe uh, ging dat nou allemaal in zijn werk? Het was 5 december en je denkt van nou, de s'avonds pakjesavond... en dan krijg je s'morgens in één keer een telefoontje of hoe gaat dat? Nou, we hebben een, een app met z'n allen en uh, er kwam er eentje in die zegt... Uh, het is eigenlijk wel heel mooi weer om te oefenen. <laughs> heel mooi weer, ja. En, uh, en uh, nou, er waren er wel meerdere die dat dachten... En toen, uh, toen zijn we gaan oefenen. Om twaalf uur uh, zijn we gaan verzamelen. En we hebben de boot klaargemaakt. We zijn met vier man uh, de zee opgegaan. Ja, voor oefening. Maar je, je, je, de hele groep wordt dan uh, opgetrommeld, om, uh, om het zomaar eens te zeggen. Maar natuurlijk niet iedereen kan mee uh, aan boord dan. Nee, we varen met uh, maximaal vier mensen aan boord. Want er zijn vier, vier zitplaatsen. En uh, ja, zodra dit soort uh, weer is kan je niet met meerdere mensen de zee op gaan. Want je zit allemaal toch wel vast van aan je stoel... en uh, dat is ook wel nodig ook, kan ik je vertellen. Maar, maar ja, ja, jullie, jullie moeten dat natuurlijk altijd sowieso serieus nemen... als je een oproep krijgt. Maar dacht je niet op 5 december een oproep met deze storm... dat kan, dat kan niet waar zijn? Nou, ik vond het uh, voor mezelf wel uh, erg uh, spectaculair. En uh, ja, je, je begint wel te twijfelen of je er inderdaad uh, goed aan doet... Om, uh, om die zee op te moeten... Maar aan de andere kant uh, is het wel heel belangrijk dat je ja, dit soort momenten ook uh, oefent. Ja, was dit voor jou de eerste keer dat je met extreem weer uh, moest oefenen? Uh, qua oefening wel. Ik heb wel eentje keer dat extreem weer uh, uh, daadwerkelijk uh, een oproep gekregen. Ja, en dan, dan kom je ineens die golven tegen en dan denk je zo, dat is echt wel, wel echt wel heftig. En wat dat betreft is het wel heel goed. Dat, uh, dat we deze oefening hebben gedaan, Want uh, ja, dit, dit, dit, dit is gewoon echt uh, waar, je, waar je vooruit zou moeten kunnen rukken. Ja, en uh, op een gegeven moment heb je dan uh, de bemanning uh, uh, uh, samengesteld. Vier man gaan aan boord. En, uh, ja, maar je kan natuurlijk niet zo even uh, een en een, een, een een ander aantrekken... en met dit soort geweld uh, de zee opgaan. Wat voor voorzorgsmaatregelen qua, qua kleding uh, hebben jullie moeten treffen? Nou, we hebben gewoon onze standaard pakken aan. Dus onze standaard uitrusting. Dat zijn, uh, dat zijn uh, waterdichte pakken. En uh, daar zit een drijvend vermogen in. Dus dat, uh, dat is standaard bij ons. Die hebben we standaard aan. Maar we hebben wel allerlei voorcursus gehad. Uh, we hebben een kantelcursus gehad. Dat als die boot op zijn kop gaat. Dat je weet wat je moet doen en wat er gebeurt. Uh, we hebben natuurlijk allemaal EHBO. We hebben uh, faa We hebben uh, Marcom. Dat is uh, de, de communicatie technieken. Dus we hebben wel een behoorlijk aantal A vooropleidingen gehad allemaal. En uh, we hebben natuurlijk een schipper die, uh, die daar dan uh, ja, nog meer uh, cursussen doet. Had de schipper ook al uh, vaker met dit soort, onder dit soort extreme weersomstandigheden gevaren? Nou, niet als schipper. Het is de eerste keer als schipper. Maar oh. wel als bemanningslid, ja. Wat, wat uh, ons leken dus uh, opvalt is, het was geen constante wind. Het waren steeds windvlagen en sterker nog, uh, ja, wat moet je het zeggen, bijna orkaanachtige... Uh, uh, uh, uh, weer, ja, Windrichtingen. Uh, hoe, hoe vindt dat ze weerslag in de golven die jullie hebben moeten trotseren? Die waren hoog. Die waren echt hoog. En ze waren kort op elkaar. En uh, we zijn, uiteindelijk zijn we drie mijl uh, uh, van de kust af geweest. En uh, zelfs daar sloegen ze nog om. Dus het was echt wel uh, dat, je, nou, dat je echt wel dacht van poeh, dit zijn echt golven. Maar zat er dan... Kijk, uh, je hebt van, als je, ik als Leek zeg van als je langwerpige golven hebt... oké, okay, daar ga je dan overheen. Maar op een gegeven moment heb je ook van die korte golven... en dan volgens mij klap je dan met een gigantisch een aantal meters weer naar beneden... om weer op, uh, op het water terecht te komen. Heb je dat ook ervaren? Nee, gelukkig niet. Want als je een goede schipper hebt... dan weet hij dat die uh, boot uh, ja uh, binnen voor de golf uh, wat af moet zakken... en uh, in de golf weer uh, gas erop moet hebben. Zodat je uh, eigenlijk redelijk comfortabel zit... Maar het is wel zo dat je ook door de golven heen gaat. En ja, dan krijg je echt wel een, een, een hele klap aan water over het schip heen. Dus dat zijn wel momenten dat je ziet van uh, zo, we gaan echt door de golf heen. Ja, ja, nou, misschien loop ik op de dingen vooruit. Maar op een gegeven moment kom je weer naar zo'n geweldige ervaring. Er zijn schitterende foto's van gemaakt, hebben we gezien. Uh, waarvoor dank nog. Eh... Uh, uh, op een gegeven moment kom je dan weer na zo'n oefening weer aan zee. Is er dan ook een soort debriefing van nou, wat heb je ervaren en wat kan eventueel anders een volgende keer? Ja, we hebben na elke oefening en na elke actie uh, praten we met elkaar over wat we gedaan hebben, waarom we het gedaan hebben, hoe we het gedaan hebben en uh, wat beter kan of wat, wat, uh, wat goed gaat. Of... Uh, wat iedereen zijn functie was aan boord en of iedereen daar ook uh, content mee was. En of, uh, of je ja, bijna, bij, zeg maar, bij een echte actie, als je daar uh, uh, ja, nare dingen hebt beleefd, ja. dan, uh, dan kunnen we daar ook over praten. En intern hebben we daar mensen voor die daar weer voor opgeleid zijn. En dat, uh, ja, dat werkt op zich, werkt dat heel goed. Maar hij... Maar even, even, even los van alle voorzorgsmaatregelen. En kijk, het is natuurlijk een serieuze zaak. Maar als ik nou als gewoon als leek aan jou vraag, hoe heb je dat nou ervaren om zulke hoge golven in, in zo'n goede boot uh, mee te mogen hebben maken? Ja, het is, het is ontzettend spannend. Het is een ontzettend gave uh, ervaring, is het. Je hoopt natuurlijk dat je met dit soort weersomstandigheden in principe niet naar buiten hoeft. Nee. Maar het is wel. Uh, ja, ik was ook wel weer blij dat ik terug was. Goed. Uh, Rob, heb jij nog wat te vragen? Jazeker, want uh, Martin, mag je nou met alle weersomstandigheden oefenen? Of zijn er echt uh, bepaalde heftige uh, weersomstandigheden dat het gewoon uh, verboden is om dat te doen? Nou, verboden wordt het niet. Het is wel zo dat het uh, aan de schipper is of je het doet, ja of nee. En uh, als het echt heel onverantwoordelijk zou zijn, dan zou de schipper bepalen van uh, dit, kunnen we niet, uh, dit kunnen we niet doen. Maar in principe moeten we natuurlijk ook met winkel eh slachtoffers van het water halen, of, of mensen die, die uh, ja, in de problemen zijn geraakt. Nou, je hebt in ieder geval een hele mooie ervaring uh, meegemaakt uh, afgelopen donderdag, uh, Martin. En al, alle anderen die uh, op de Anne Paulus aanwezig waren, met hoeveel waren jullie daar? Met z'n vieren. René Paap, die was, uh, die was uh, de schipper, Julian van der is de motordrijver, en uh, Heinz Grana die uh, was samen met uh, mij als opstapper uh, aan boord. Ja. Geweldig, KNRM is uh, zeer belangrijk uh, voor Zandvoort en uh, de beveiliging van de kust. Dankjewel en ik heb een plaatje uitgekozen voor jullie. Wel een hele toepasselijk hoor, want als het golft, dan golft het goed. Dankjewel Martin. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurste dagen, duurste duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft. Dan God het goed niet te sluiten, niet te sturen, duur te dagen, duurt te duren als het God van golven en Op de mooiste zomeravond bij de ondergaande zon. In de hand het laatste glaasje, niemand weet hoe het. sir to... En de gaten gaan niet dicht, wil geen mensen eraan geloven. Morgen wordt het weer licht, als het golf, de golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Nou, de plaat die wij speciaal draaiden voor alle bemanningsleden van de KNRM. Die afgelopen donderdag mee hebben gedaan aan die geweldige, heftige oefening. En met vriendkracht 10, zomaar de zee ja, op. Ja, ja ik, ik bedoel, ik begrijp het, maar ik vind wel ik, ik, ik krijg wel zin om de zee op te gaan. Ja, zeker. Ze hebben de golven getrotseerd. En wil je daar een uh, foto van zien? Ga dan uh, naar de uh, Facebook site van uh, CFM. CFM Zandvoort. Dan zie jij een foto van de Anna Paulussen in actie afgelopen donderdag. Dus zo dadelijk de evenementagenda. Maar eerst nog even een plaatje van Whitney Houston en Erik Iglesias. Het blijft een geweldig duet tussen Woody Houston en Eric Iglesias. You're the could I have, this kiss forever. Twee minuten overal vier. We gaan eens even kijken wat we de komende dagen allemaal in Zandvoort kunnen gaan doen. Dat hoor je nu van Albert-Jan in de evenementenagenda. En dan uh, allereerst uh, vandaag tot vier uur bent u nog van harte welkom op de Fancy Fair in Kerstsfeer. En dan heb ik het over de Protestantse kerk aan de Poststraat 1. De entree is gratis en uh, ja, deze kerstmarkt is uh, erg gezellig. Met van alles en nog wat. Zelfgemaakte cadeautjes, leuke prijzen. Uh, uh, zelfgemaakte kerstkaarten, kerststukjes. Nog tot 4 uur. Vandaag van harte welkom in de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1 voor de Fancy Fair in Kerstsfeer. Dan uh, gaan we naar morgen. Dan is het de Zandvoortse Rommelmarkt in Kerstsfeer. En dan heb ik het over gebouw de Krocht, de Grote Krocht 41. En dat begint morgen allemaal om 10 uur s morgens en dat duurt tot 4 uur. En uh, de Zandvoortse Rommelmarkt in Kerstsfeer. Zal dus, uh, deze plaatsvinden in gebouw de gebouwde krocht naast de Katholieke Kerk? Op deze markt worden veel tweedehands kerstspullen aangeboden, als mede antieke Curiosa, verzamelingen, boeken, sieraden, etc. Tevens is er dit keer een antiquarische kraam met een groot aanbod antieke, antieke prenten, ansichtkaarten en oude advertentiemateriaal. Nog zoals gezegd, de markt is geopend van 10 tot 4 uur morgen. Dan gaan we naar woensdag 11 december en dan hebben we het over doe mee met het groot dicté, een initiatief van Café Koper aan het Kerkplein nummer 6. Het jaarlijks groot dicté der Nederlandse taal wordt live meegeschreven door bekende en minder bekende zandvoorters. Woensdag 11 december. Uh, meer informatie kunt u vinden op www.cafekoper.nl. www.cafekoper.nl. Dus alle Nederlandici onder de luisteraars doe mee aan het groot dicté. Dan, uh, woensdag 11 december, is het ook de tijd voor uh, filmclub Simon van Kolm. En die, uh, be, dat begint allemaal om half acht. En dat speelt zich af op het Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5. De entree bedraagt euro. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl. Gaan we naar de vrijdag. Dan hebben we de vrijdag 13 december... Uh, zoals uh, reeds in het eerste uur vermeld, uh, vijf studenten komen die dag uh, uh, of die avond in actie voor Serious Request. Vanaf half acht tot twaalf uur s'nachts vindt er een feest plaats... in samenwerking met de voetbalvereniging SV Zandvoort. Het wordt een heus horrorfeest... waarvan de opbrengst uiteraard naar het goede doel gaat. Vrijdag 13 december vanaf half acht tot twaalf uur... bij de voetbalvereniging SV Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.svzandvoort.nl. www.svzandvoort.nl. Of op de Facebookpagina van SV Zandvoort Goes Serious Request... Gaan we naar ook de vrijdagavond. Van Kessel wederom live in Zandvoort. En uh, onder de titel uh, De Reunie uh, geeft Van Kessel weer met zijn maten een optreden in Café Neuf. Haltestraat 25. De entree is gratis en dat begint allemaal om 9 uur en zal tot 1 uur s'nachts doorgaan. Zandvoorts beste rockband Van Kessel live, De Reunie, treedt met hun eerste formatie op in Café Neuf. Nu al een legendarisch optreden dat de liefhebbers niet mogen missen. Vooraf of tijdens het live-optreden gezellig eten... kijk op www.facebook.com oh, www slash Café Nuf Zandvoort. Kan u het nog volgen? Lekker makkelijk. Voor betaalbare menu's of reserveer. Ik zou gewoon even bellen. Kijk even op de website. Dat, kunnen, dat is wel zo makkelijk. www.café-nuf.nl www Van Kessel Live vrijdag 13 december. En wat er ook 13 december begint... en dat is 13, 14, 20 en 21 december... Oliver Twist, een musical door toneelvereniging Wim Hildering. Dat speelt zich allemaal af in Theater de Krocht. Waar zouden wij zijn zonder Theater de Krocht? Zou ik zo even afvragen. En dat begint allemaal om 8 uur. 13, 14, 20 en 21... Oliver Twist, een musical door toneelvereniging Wim Hildering. Dan gaan we naar ook vrijdag 13... het, is, het bruist van de... Vrijdag de 13e, hè? Wederom, en dan gaan we weer terug naar Café Koper aan het Kerkplein. Kost 2,50 euro de entree. Want dan is het weer tijd voor de pubquiz. En dan, uh, dat begint om 9 uur. Quizzen of quizzen, that's the question. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... en van commentaar voorzien door niemand minder dan de quizmaster Joop van Nes junior. Vrijdag 13 december, pubquiz Café Koper. 2,50 euro en beginnen begint dan om 9 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.cafékoper.nl. Gaan we naar de zaterdag en dan hebben we het over 14 december. Dan is er weer een kerstmarkt op het Gasthuisplein waar u gratis uh, welkom zal worden geheten. Een leuk en gezellige kerstmarktje op, uh, op het gasten, Gasthuisplein... met van alles en nog wat. Nou En van zaterdag 14 december tot en met zondag 5 januari... daar kom ik straks nog even uitvoerig op terug... is het weer tijd voor de ijsbaan Winterpret op het Raadhuisplein. Meer informatie kunt u daar alvast over lezen... op www.winterwonderlandzandvoort.nl www.winterwonderlandzandvoort.nl en dan zondag 15 december is het weer tijd om te gaan wandelen... onder het motto van de 10.000 stappen van Zandvoort. Startlocatie varieert per wandeling. Deelname is gratis en dat is altijd s morgens om 10 uur. Waar u kunt starten kunt u terugvinden op www.zandvoort-actief.nl wwwzandvoort www En tot slot gaan we naar 15 december. Dan is het weer tijd voor het Kerkpleinconcert aan de Protestantse Kerk. En dat begint allemaal om 3 uur. Tot zover. Zo, er is weer heel veel te doen dus de komende dagen in Zandvoort. En wil je de evenementen nalezen? Ga dan ook eens naar CFM TV, kanaal 40, digitaal via Siggo. Of de analoge kijkers kijken op kanaal 45. En morgen weer een evenementagenda om half vier bij Zandvoort op zondag. Ik zie Albert-Jan al helemaal geschrikter kijken van... Hmm, ja, dat wordt nog even voorbereid, wordt nog even zweten Albert-Jan. Maar het komt helemaal goed. Wij gaan weer door met de lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag van CFM Sofort. En dan mag deze single van A.H. natuurlijk ook niet ontbreken. Terug naar 83 met Me and Tachi. Ja, in de winter mag de muziek van Aha natuurlijk niet ontbreken op de radio. Ditmaal hebben we gekozen voor de single touchy. Dan nou wordt het juist in de evenementagenda van Albert-Jan... volgende week dan gaat de ijsbaan er weer aankomen op het Raadhuisplein. Natuurlijk heel veel winterpret hier in Zandvoort vanaf dat moment. En heel veel lekkere muziek tijdens de ijsbaan. Allemaal verzorgd door CFM. En natuurlijk ook heel veel kerst. So this is Christmas... Ja, we moeten natuurlijk wel een beetje uitkijken dat we niet al te veel kerstplaten gaan draaien. Want dan kan je tijdens de kerst geen kerstplaat meer horen. Nou, we hebben straks bij de, met de kerst hebben we de winterse top 50, hè? Van, ja, oké. Okay. Uh... Oeh, dat is wel gezellig. Dat is wel gezellig. Joh, de zingel de van John Lennon. Ja, vanmiddag tussen 12 en 2 vond er een sponsorloop plaats op het strand van Zandvoort. Uh, verzorgd door de Zandvoortse reddingsbrigade. En aan de telefoon hebben wij uh, uh, Stefan Colijn. Goedemiddag, Stefan. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, jullie hadden vanmiddag een sponsor tussen 12 en 2 op het Stamvoort Strand. Eerst even een vraagje. Was er nog wel voldoende strand? Er was nog voldoende strand. Het strand zag er op zich goed uit vanmorgen. Oké, okay, nou de sponsor speciaal voor Serious Rescue. Jullie gaan daarmee met alle Reddingsbrigades in Nederland geld inzamelen voor het goede doel. En natuurlijk de actie van Serious Request. Hoe is het gegaan vanmiddag? Nou, het is echt super gegaan. Beter dan verwacht. Uh, 66 deelnemers hebben meegelopen. Een afstand van 5 of 10 kilometer. Uh, en daarbij hebben we een uh, mooi bedrag van 800 euro opgehaald. Dat was, uh, geweldig! Top. Geweldig! Dus dat is, uh, dat is heel mooi. En dat gaan we dus in december uh, tijdens uh, de vaartocht uh, overbrengen naar het Klaashuis. Ja, en dit is nog maar het begin hè, van alle acties uh, die jullie uh, nog gaan organiseren. Klopt, het is dus nog een begin. We gaan collecteren nog. Um, en eigenlijk iedereen, alle deelnemers van het Zandvoorts Rensbergade zijn de 31 dit jaar. Die gaan op hun eigen manier ook nog geld uh, inzamelen. En zo hopen we tot een heel mooi bedrag uh, te komen, uiteindelijk. Oké, okay, hier laten vandaag uh, volgens mij twee afstanden, hè, als ik het uh, goed heb. 5 en 10 kilometer, klopt dat? Klopt, ja, klopt. Oké, okay, en hoe was, uh, hoe was het verdeeld onder de deelnemers? Deden ze allemaal de 10 kilometer of kozen ze toch de meest voor de 5? Nou, het grote deel koos voor de vijf. En er was een klein clubje van zo'n tien man. Die gingen echt voor de tien kilometer. De echte fanatiekelingen dus. De echte fanatiekelingen. En er zat nog een kleine hindernis in om uh, net voorbij de uh, Zuidpost uh, de duinen over te gaan. Dus er was nog een klein stukje klimmen voor ze. Ja, oké. Okay, uh, dat wilde ik net vragen. Van, uh, hoe uh, liep de route dan? Geel over strand of inderdaad ook uh, over de duinen? Ja, de route liep eigenlijk vanaf de Noordpost uh, werd er gestart. De vijf kilometer ging eigenlijk bij de Zuidpost uh, omhoog. En over de boulevard terug. Uh, en dan weer uiteindelijk bij de Noordpost het strand weer op en daar finishen. En de 10 kilometer liep een stukje door, ging het Duin over en nu komt dan op het fietspad. Uh, vandaar de boulevard op, doorlopend naar uh, Rappenoeien. En daar het strand weer op en terug naar de Noordpost om te finishen. Nou in ieder geval 66 deelnemers vandaag. In totaal 800 euro opgehaald voor het goede doel. Zeker een applausje waard en jullie gaan gewoon door. Jullie gaan van de week collecteren. Waar gaan jullie dat doen? Wij zullen vooral collecteren in het, uh, in het dorp. en uh, Rondom de winkelstraten. Oké, okay, en dan uh, inderdaad uh, op, uh, op weg met alle rallysbigaders uh, naar het uh, Glazen Huis. En wanneer ja. vindt dat plaats? Uh, we vertrekken vanuit Zandvoort uh, de 20 twintigste in de avond. En dan uh, de tocht begint de 21ste en we varen uh, 21, 22 en 23 december. En we zullen, ik gok... Rond een uurtje of vijf uh, aanmeren in Leeuwarden. Waar we met uh, alle 300 vrijwilligers uh, een check gaan overhandigen. Nou, in ieder geval een uh, geweldige actie uh, van jullie, Stefan. En als uh, de mensen jullie als uh, Zalvoortse Reddingsbrigade willen volgen, hoe kunnen ze dat doen? Nou, dat kunnen ze volgen op onze Facebookpagina. Op de, de, de, de Reddingsbrigade Facebook en natuurlijk ook op Twitter. En yep. dat is Reddingsbrigade. Oké. Okay. Hey, Stefan, uh, hartelijk dank even voor je tijd. Graag gedaan, jullie ook bedankt. Graag gedaan en uh, als we weer wat is te horen het graag van je. We besteden er uiteraard heel graag aandacht aan bij CFM. Ja, we gaan jullie op de hoogte houden. Oké, okay, dankjewel Stefan Collijn. En hier is uh, muziek van Joe Cocker. Destiny, I need to disagree. When rules get in the way, you only hit me. <laughs> Mama, why do you dance to the same old song? Why do you sing? harmony Cause down on the street Something's going on There's a brand new beat And a brand new song In my heart There's a young girl's passion For a lifelong duet And someday soon someone's smiles and never forget gay Nubli HM I heard my father say every generation has its way I need to disobey nobly HM It's in your destiny I need to disagree but rules get in the way HM For love or faith, it's all safe. One number. -on Zaterdagmiddag van C.V. Moet de muziek van Joe Cockher. Je de nummer weer Tot zover alweer uur twee van dit programma. dadelijk zijn we er nog één uur lang. Met uiteraard de vaste items zoals ze zijn. Gedicht van de week, dier van de week en heel veel lekkere muziek. Graag tot zometeen na het nieuws en weer van vier uur. En de laatste voor vieren is Simply Reds en Jericho.